8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal Dan hoort u reacties op het verhaal van Halbe Zeilstra, de fractievoorzitter van de VVD. En we wachten op de cijfers van de Staatsbank SNS. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Veel geld dat wordt opgehaald met het evenement Alp du 6 wordt niet gebruikt voor onderzoek in de strijd tegen kanker, maar ligt op de plank. Dat zeggen mensen die onderzoek doen naar kanker in het financiële dagblad. Volgens hen is het subsidiebeleid van de stichting Alp du 6 te streng. Voorzitter De Waal van Stichting Alp du 6 erkende in het Radio 1-journaal dat er geld op de plank ligt. Hij zegt dat er een begin wordt gemaakt met aanpassing van de subsidievoorwaarden, zodat meer geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek. Maar de Waal vindt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de onderzoekers die geld willen. Wij hebben geroepen dat we kanker zo snel mogelijk onder controle willen krijgen. En wij willen ook dat de wetenschappers daar eens een keer een stapje harder voor gaan doen. En er zitten een aantal onderzoekers bij. Ik noem Hans Klevers als voorbeeld. Die met hele innovatieve dingen is gekomen. Ja, daar stoppen wij direct geld in. Omdat we weten dat daar de patiënt straks zo goed als zeker wat aan heeft. In de Turkse steden Istanbul en Ankara is tot diep in de nacht onrustig geweest, na confrontaties tussen de politie en demonstranten. Duizenden mensen kwamen samen op het taximplein in Istanbul en in de grootste winkelstraat van Ankara. In de hoofdstad greep de politie gisteravond hard in. Met waterkanonnen en traangas werden de betogers in Ankara uiteengedreven, maar later kwamen veel van hen weer terug om te demonstreren. Op het taximplein in Istanbul bleef het rustig, vertelt correspondent Bram Vermeulen. Het sentiment wat je daar op het plein hoort is... we moeten uh, die confrontatie met de politie niet expres gaan opzoeken... omdat dat eigenlijk dit protest hier, hè, een soort Occupy Istanbul... alleen maar een slechte naam geeft. De protesten tegen de regering van premier Erdogan... duren nu bijna een week. Het kabinet moet bij extra bezuinigingen snijden in de zorg. Uitkeringen en toeslagen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Zelstra... in een interview met het Financiële Dagblad.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 Bij een explosie in een huis in Nieuw-Dordrecht, vlakbij Emmen, is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk woonde die in het huis. Van het pand is niets meer over, zegt de politie. Ook het huis ernaast is door de explosie getroffen. Dat is voor ongeveer driekwart verwoest. De twee bewoners van dat huis in Nieuw-Dordrecht raakten lichtgewond. Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Scheepvaartverkeer is gestremd op de rivier Donau... en op delen van de Rijn, Elbe, Neckar, Main en Weetser. Door het hoogwater zijn duizenden mensen in het oosten van Duitsland... de afgelopen dagen geëvacueerd. Ook in Zuid-Duitsland blijven de problemen groot... al is het pijl in de Donau weer wat aan het zakken. In Nederland houdt Rijkswaterstaat vooral de Rijn in de gaten... en voor die rivier valt de stijging van het waterpeil mee. Het zwaartepunt van de neerslag van de afgelopen week, weken, zeg maar, waar, waar ook in Centraal-Europa een grote probleem mee waren, die zijn gewoon ten oosten van het Rijnstroomgebied gevallen met name. Dus dat maakt ook dat uh, ja, de Rijn daar veel minder op gereageerd heeft. Noord- en Zuid-Korea gaan weer praten over gezamenlijke industriële projecten. Seoul heeft een aanbod van Pyongyang daarover aanvaard. De handreiking is opmerkelijk, omdat Noord-Korea zich de laatste maanden juist erg oorlogszuchtig opstelde. Verdragen met het buurland werden opgezegd en onderhandelingen over vrede stilgelegd. De amateurclub Alvense Boys heeft vijf spelers geroyeerd... die bij de vechtpartij van zondag betrokken waren. De voetballers uit de A-selectie hebben de vereniging... ernstig in discrediet gebracht, zo schrijft het clubbestuur op de website. Kort na de wedstrijd in de hoofdklasse tegen Hagelandia werd er gevochten. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Het weer, de zon schijnt volop. Maar vooral in het noorden en oosten zijn er ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. Hoe is het op de weg, Erwin Hart? Het is minder druk dan normaal. Het staat nu zo'n bijna 80 kilometer. Normaal is dat meer dan 100 kilometer op dit moment. De meeste files in de regio Rotterdam. Uh, bijzonderheden zijn daar ook te vinden op de A15. Go Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. Namelijk 7 kilometer file. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. De kijkers file richting Rotterdam op de A15. Die staat ook bij Sliedrecht West. 3 kilometer daar. En dan nog uh, ja, het bericht dat de N242... Alkmaar richting Middenmeer. Door een ongeluk tussen ring Alkmaar en heer Ugewaard dicht is. SNS Real, we zeiden het al. De bankverzekeraar komt met cijfers, cijfers over 2012 en de eerste drie maanden van 2013. We hopen ze te hebben over ruim twee minuten. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s'avonds besteld, is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Waarom honderden dikke pubers in ons land hun hoop vestigen op een maagbandje? Officieel nog verboden voor tieners. Biedt zo'n maagbandje uitkomst aan extreem dikke jongeren of is het een zwaktebot? En moeten ze gewoon meer bewegen en minder eten? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken vanavond bij Max. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken... over de risico's die u als zelfstandige loopt.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Bestuursvoorzitter van Holland Casino stapt op. Hij had nog de keuze. 400 werknemers hadden eerder die keuze niet. Het gaat natuurlijk qua bezoekersaantallen gaat het, uh, slecht. En het gaat ook nog niet veel beter. Straks de bonden over Holland Casino. En wat betreft de cijfers van SNS Reaal is het inzetten op zwart of op rood. In februari, genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Real is zojuist met de jaarcijfers gekomen. Dat is mooi op tijd. Economieredacteur André Meijnen, maar vertel. Diep rood, verlies 2012 van 972 miljoen, dat is bijna een miljard euro... En met name dan door het verlies bij Property Finance... Zeg maar de vastgoedpoot van de bank... plus incidentele posten. Dan moet je denken aan afschrijvingen op leningen en, uh, en, en krediet en dergelijke meer. Het bankbedrijf zelf dat heeft nog wel winst gedraaid... wanneer je alle incidentele zaken eruit haalt. Maar dan wordt het gewone bankier en verzekeraar heeft een winst gemaakt van 443 miljoen. Maar doordat je alle dingen afschrijft... Op waardevermindering, op leningen, kom je uiteindelijk uit... op een nettoverlies van 159 miljoen voor het bankieren en het verzekeren. Dat voor 2012, maar dan 2013, dat was zeg het eerste kwartaal. De kernactiviteiten zijn winstgevend. Dan heb je het dus weer over bankieren en verzekeren. Maar er is een enorme zware voorziening genomen... op de vastgoedportefeuille van Property Finance van 1,6 miljard euro. En dus daar draait SNS Real dus in het eerste kwartaal een heel zwaar verlies... Over, uh, over de eerste drie maanden. Ja. Uh, André, uh, je zegt het al: diep rode cijfers. Was het zo slecht verwacht? Uh, nou ja, ja. Je, je kunt zeggen: in, in november werd al aangegeven dat de, de bank uh, behoorlijk. Uh, dat het verzekeren gewoon goed ging. Maar wanneer je keek naar, de, naar die vastgoedportefeuille, die verslechterde alleen maar. en nam alleen maar hand over hand toe. Dat is ook de reden geweest, natuurlijk, dat die, uh, dat er op een gegeven moment ingegrepen moest worden. door de ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank in, in februari omdat het bergafwaarts ging met die vastgoedportefeuille. Nou, men heeft dus in die eerste drie maanden, januari, februari, maart... Ja. behoorlijk uh, voorziening genomen op die uh, portefeuille. En dan komen ze dus uit met zo'n uh, diepe rood cijfer van 1,6 miljard. Goed. André Meijnenma, met die eerste cijfers van SNS Real zijn je zojuist bekend geworden. André, gaat lezen en ook de toelichting die daarbij zit. En horen we je straks weer. En dan praten we trouwens ook met Jaap Koelewijn... hoogleraar Corporate Finance over SNS Real. Ook naar Turkije uiteraard, want het was grimmig gisteravond in Ankara. Nadat een vreedzame demonstratie van de vakbond was afgelopen in de hoofdstad... besloot de politie in te grijpen tegen demonstranten... die ook op het Centrale Plein wilden demonstreren. Er zouden meerdere gewonden zijn, hoeveel is onbekend. Het is voor zeven, door de smalle straatjes bij het hotel... zal dit geluid zijn. De demonstranten die in paniek doorheen lopen... En daar wordt op ze geschoten. En als je erachteraan loopt, blijken ze een bochtje te maken. Dan komen ze uiteindelijk al redelijk snel op de grote brede weg die weer bij het plein uitkomt. En daar vertelt een demonstrant wat er net gebeurd is. we Gaz bombalarını atmaya başladılar. herkes Dat is In een café zaten we gewoon heetzaam daar met elkaar te kletsen. En er was helemaal niks aan de hand, er waren heel veel mensen. En op een gegeven moment zei de politie van, uh, luister, jullie moeten nu weg, jullie moeten nu weg. En ze zeiden het en echt zei die, een minuut erna kwam wat er anders. Richting plein. Een gewonde wordt opgehaald door een ambulance. Hoe die gewond is geraakt, weet ik niet zeker. Het ziet ernaar uit dat hij door een waterkanon uh, omver is geblazen. En uh, dat hij met zijn hoofd tegen een rand is, uh, is aangekomen schuilen met aardige mensen die een middeltje aanbieden tegen het touwen. şeyin etkisini azaltıyor, nefes almayı açıyor. Ze zegt dat het uh, fix is en dat dat helpt als je het bij je neus smeert. Dat, dwars uh, als als je dat in je gezicht, hebt, bij je neus, dat je maar zo bij doet. Maar ze vertelt het lachend, maar ze deelt het aan, uh, aan iedereen uit. Ja. Het werkt. We gebruiken niet in het struur? Uh, we het in onze mondkapjes, zodat uh, zodat we geen last van hebben. Nou, dank u wel. In de verte wordt gezongen, worden liedjes gezongen tegen de regering. Ik kon niet helemaal verstaan wat ze nou aan het zingen waren. Nou, 200 meter daar vandaan staat een rijtje politieagenten die denken zingen. Dat lossen we op onze manier wel op. En nog een keer. De demonstranten lopen rondjes en komen uiteindelijk op die hoofdstraat uit waar ze de hele tijd te demonstreren. Tot het moment dat al die politieauto's dan weer op zich in gaan rijden. En dan lopen ze weer de zijstraten in. En dan gaan die politieauto's in zo'n zijstraat staan. En dan schieten ze die zijstraat in. Rechtstreeks op iemand daar. Die krijgt hem echt recht op zijn rug. Ik sta een beetje verdekt opgesteld. Maar die politieman met een wit helmpje... die staat in een groen wagentje. Ik weet niet of het militaire politie is... En die richt op de mensen. Hij schiet de traangas niet omhoog. Maar hij schiet ze echt op de mensen die in de zijstraat weggerend zijn. Hij rijdt nu een stukje verder. Maar kijk nog even. Hij schiet de andere zijstraat in. Toch ook weer deze keer. Tegen een boom aan nu. Kat en muis. Maar de kat heeft wel iets meer... waarmee ze de muis kan verslinden dan andersom. En dan gaan ze een zijstraat in en dan scanderen ze weer als ze een beetje buiten het gebied zijn. Overal taxi, overal Verzet, refererend aan het begin van het verzet. En wij zullen winnen, zingen ze dan. Deze soldaat gaat gewoon zelf midden op straat staan. Deze schiet, schiet wel omhoog. En weer het waterkanon erop. Ik best ver. Zo'n zijstraat erin. En uiteindelijk de veilige beschutting van het hotel weer gevonden met uitzicht op dat straatje... waar een paar uur geleden al die vluchtende demonstranten opgeschoten werden door de politie. Opgeruimd, schoon is het nu, stil. Stille afwachting ook van de terugkomst van de premier. Erdogan is een paar dagen in Noord-Afrika geweest en zal vandaag zijn volk toespreken. En dus is vandaag een uh, hele belangrijke dag voor Turkije. We houden u daarover uh, uiteraard op de hoogte. Een reportage was dit van Joris van der Kerkhoff en Gusja Essertin. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Bestuursvoorzitter van Holland Casino, Dick Flink, stapt op. Hij zegt geen leiding te kunnen geven aan nieuwe noodzakelijke hervormingen van het bedrijf. Dat al langer niet goed natuurlijk, met het gokbedrijf van de staat, u weet dat. In enkele jaren zijn er al ruim duizend banen verdwenen. We hebben nu contact met het bestuurder van de vakbond voor Casinopersoneel, ABC, Victor Kroos. Goedemorgen. Van die aankondiging, meneer Kroos, bent u daar? Ja, ik ben er. Ah, goed zo. Heel goed. Ja, dag. Ja. Uh, wat, die uh, wat, wat Flink zegt, nieuwe noodzakelijke hervormingen, ja, dat moet u zorgen baren. Nou, nu heeft u staat een spijker op de kop. Het uh, baart ons uh, absoluut zorgen, want uh, we hebben al behoorlijk wat uh, hervormingen de laatste tijd uh, voor onze kiezers gehad als personeel. Uh, Zo'n 400 mensen de laatste uh, weken ook weer. En dit er bovenop. Het is een enorme verrassing dat uh, dit Flink opeens opstapt. Maar nog, uh, nog ernstiger eigenlijk voor het personeel is, uh, is het feit dat er dus nog meer hervormingen op stapel staan. En dat doet schrikken. Dat kan ik me voorstellen, maar aan de andere kant... de resultaten zijn nog niet goed genoeg, uh, zo luidt het oordeel. Er moet iets gebeuren. Bent u het daar ook mee eens, meneer Kroos? Nou ja, nee, ze waren nu net op pad. Hè. We zijn net op pad geweest als vakbonden met Holland Casino... met het bestuur van Holland Casino. Er zitten meer mensen in dan uh, alleen uh, Dick Flink. Uh -huh. En uh, dus we hadden net op pad gestuurd, zijn we samengegaan om te zorgen dat daar een, uh, een, ja, een sociaal plan zou liggen. Dat een iets aantal mensen er, er helaas de organisatie zouden moeten verlaten. En met het oog op een, op een betere toekomst. En daarom is het toch wel even schrikken. Dat er nu dus blijkbaar, vind ik, tenminste, beleef ik de berichtgeving, dat er nog een sanering wordt aangekondigd. Ja, maar goed, er zal wel iets moeten het gebeuren. Het gaat niet goed, het blijft niet goed gaan. Um, wat is de oplossing voor het bedrijf? Dan heeft u die? Nee, die heb ik niet. Ik ben gewoon ja, ook, ook duidelijk in de Je ziet ook gewoon duidelijk dat uh, het aantal bezoekers momenteel uh, wat minder is. En, uh, duidelijk minder zelfs, Dat valt ook niet te ontkennen. Aan de andere kant dus in, is er ook het afgelopen jaar enorm veel geïnvesteerd in nieuwe concepten. Nou, het bestuur stapt daar nu, uh, zo heb ik ook begrepen, nu uiteindelijk vanaf. Dat heeft heel veel geld gekost. Uh, bijvoorbeeld het concept uh, Play or Game, om daarin te investeren, zou heel veel geld gekost hebben. Nou, daar stapt men nu dus vanaf. Men gaat weer terug naar de basis van het echte Holland Casino. En, uh, en mogelijk dat men ook per vestiging meer moet kijken. Van, uh, ja, dat de verschillende vestigingen gewoon uh, een, meer mogelijk eigen beleid zouden kunnen voeren. Want dat kan per plaats natuurlijk absoluut verschillen. En momenteel is dat dus niet het geval. Mm. Okay. Er wordt er gezocht naar een nieuwe bestuurder. Die um, moet die ingrijpende en structurele hervormingen uh, gaan doorvoeren. Volgens het casino. Wat, wat verwacht u nou de komende tijd? Nou, wat ik. Inderdaad, verwacht, u zelf ook mee begonnen. Ik verwacht eigenlijk dat er dus een, een, nog een sanering overheen gaat. Kijk, meestal zijn het altijd nieuwe bestuurders die binnengeloosd worden in zo'n zo situatie waarin volgend toezien verkeerd. Dat zijn natuurlijk toch mensen die, uh, die daar mogelijk ook voor een tijdelijke periode gaan zitten en uh, er echt zichzelf dus zouden moeten gaan bewijzen. En ik vermoed zelf, maar weten doe ik het niet, maar ik vermoed, want ik verwacht eigenlijk dat er dus nog een sanering overheen komt. En dat is net wat u ook zelf zegt, dat is voor vakbondsleden... en zeker voor de algemene bond casino personeel boordeel schrikken. Victor Kroos, bestuurder van vakbond voor personeel ABC. Meneer Kroos, dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie naar de AWB, Erwin De Hart. Het is 110 kilometer, alles bij elkaar. 33 files, de meeste files in het midden van het land en bij Rotterdam. Dat is op zich niks bijzonders. Op de A1-Duitse grens richting Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hengelo-Noord... 3 kilometer file is het gevolg op dit moment op de A15 Rotterdam richting Goorkum. Nog steeds 7 kilometer bij Sliedrecht West na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Andere kant op bij Hardingsveld-Giezendam 3 kilometer file. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer is nog steeds door een auto over de kop... dicht tussen Ring Alkmaar en Heer Hugo Waard. De jaarcijfers van de bank en verzekeraar SNS Real. André Meijnenma heeft u daar al eventjes over bijgepraat... Net na acht uur, uh, maar er valt wel meer over te zeggen nog. André, je hebt inmiddels nog verder gelezen. Um, toch weer even terug naar dat miljardverlies uh, vorig jaar. Want dat is een enorm bedrag. Um, heeft dat allemaal te maken met Property Finance, het bedrijf dat destijds aangekocht is? Ja, het heeft allemaal uh, daarmee te maken. Dat wil zeggen, uh, het zat er natuurlijk al aan te komen. We hadden in november al gezegd, dat het, het gaat gewoon slecht in de vastgoed. En dat uh, verslechterde destijds ook allemaal, meer en dat er ook nog behoorlijke afschrijvingen zouden gaan volgen... in de maanden volgend op november. En dat is inderdaad ook gebeurd. Dus men waren gewaarschuwd. Aan de andere kant zei men ook... Ja, kijken we gewoon naar louter bankieren en verzekeren... Daar gaat het best goed. Hè? De mensen kopen verzekeringen en, en sluiten hypotheken af... en doen gewoon hun bankzaken, bedrijven, particulieren... Um, iedereen voor verzekeringen. Dat gaat allemaal goed. En daar hebben we nog mee verdiend. Zowel in het, over het hele jaar genomen... dan wel met het uh, eerste kwartaal van, van dit jaar. Maar als je echt kijkt naar die property finance... dat is echt de blieder, de bloederen zeg maar, van, van het bedrijf. Daar is zo duidelijk veel op afgeschreven. Zo slecht gaat het slechts daarmee... Men in het eerste kwartaal, dus van de voorbije drie maanden van dit jaar, de eerste drie maanden, dat men daar op 2 miljard heeft moeten afschrijven, nog een keer extra van property finance. Vandaar dat men dus met die kwartaalcijfers diep in het rood is gedoken van 1,6 miljard. Dat zijn ongelooflijke bedragen. Ja. Um, ik weet dat als verbrande turf is, maar stel dat, dat property finance nooit was aangekocht, dan was, dan was SNS eigenlijk een, een normale gezonde bankverzekeraar, als ik jou goed begrijp. Precies. En uh, dat is natuurlijk de, de, de, het, het, het, het sneuwen. Je koopt een portefeuille, je denkt daar leuk mee te kunnen gaan verdienen en, en mooie zaken Mee te doen. En dat dacht trouwens iedereen natuurlijk in de jaren 2000. Eh, niemand had in 2006 gedacht van dat we een drama eh, Maar die hele vastgoedmarkt, de hele economie is in elkaar aangezakt en daarmee dus ook het vastgoed. En datgene wat men toen destijds had gekocht, daar is inmiddels al zoveel en zo zwaar op afgewaardeerd. En dat was te veel te groot ook voor SNS eigenlijk? En feit. uiteindelijk blijkt het dan een zeg maar, veel te groot te zijn geweest voor, voor, de, voor de bank als zodanig. En bovendien, misschien zou je kunnen zeggen, het management was ook niet altijd capabel genoeg om, om, om de boel daar te managen. Uh, bovendien zijn er mensen dan binnengehaald... binnen het bedrijf die dan de zaak op de rails moesten zetten... die ook niet helemaal een fair play hebben gedaan... en daar ook misschien wel geld in eigen zak hebben gestoken. Dus men heeft ook geen geluk gehad met de juiste mensen... En, en, en de markt die tegen zat, dan kreeg je dus zoiets. Maar dit zijn natuurlijk hele zware bloeders. Precies, en destijds, nou, nog niet zo lang geleden... zoogt dat maar geld weg hè, van het normale bankbedrijf... Um... Toen is er een deadline gesteld, want ook de spaarders begonnen hun geld natuurlijk weg te ja. halen bij de bank. Eh, eind januari, 31 januari. Geeft dit nou aan dat die beslissing om toen te nationaliseren terecht was? De enige optie eigenlijk. Je ziet wel in dat, dat, optie, ja. wel in dat, dat het, het geld ging zodanig snel uh, down the drain uh, de goot in... dat, dat het toch niet anders kon. Er waren spaarders die wegliepen. Uh, daar uh, 1, 2 miljard aan de bank ontrokken. Nou, dan gaat je hele funding valt dan weg. En bovendien, als je alleen maar de verliezen en de ellende ziet ophopen... bij de vastgoedpoot, dan weet je dat je daarop moet gaan afschrijven. En dat je nooit die twee bij elkaar kunt houden... en dan overeind kunt blijven als bank. Dan heb je steun van buitenaf nodig. Dan heb je een externe partij nodig. Nou, die kwam er niet onvoldoende. En dus moest de staat wel ingrijpen om deze bank via de Bank van Nederland, om die overeind te houden... om te voorkomen dat als deze bank zou omvallen... een soort domino ontstond binnen de financiële sector... en we de andere banken mee zouden tikken. Ja. ja. Maar dit grote verlies geeft ook aan dat je ook niet... met nog even meer tijd dat je het had, je het ook niet had. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Misschien nog wel afsluiten met, met, met een mooi, iets, iets positiefs... Dan dan wel zeggen. wanneer ze kijken natuurlijk naar wat we hebben gedaan na 1 februari. Dat behoorlijk de boel natuurlijk eh, op, op, tot rust te brengen, te, te brengen. De dienstverlening aan de klant is weer op, opgevoerd. Het marktendeel, de hypotheek is wel wat lager geworden... maar de spaartegoed zijn weer toegenomen met 2,5 miljard. Eh, dus nou, nou ja, dat op zich zou je kunnen zeggen, is het, is het eh, niet verkeerd gegaan. En het doet men ook zijn uiterste best... Maar desalniettemin blijft het gewoon voor SNS ongelooflijk lastig. En de bank moet natuurlijk ook een heel plan gaan schrijven binnenkort. Het moet na de zomer ingediend worden in Brussel... van hoe zij nou denken verder te gaan met deze genationaliseerde bank. Is het denkbaar dat SNS blijft bestaan zoals het nu bestaat? Een grote kansen zeggen ze zelf eigenlijk ook wel. Uh, we zijn natuurlijk uh, een keer geholpen al in 2008 met staatssteun. Nu is de bank helemaal genationaliseerd. Hier gaat Brussel zware eisen aan stellen dat het zo niet langer kan blijven. Dus de bank zoals we die nu kennen... die zal waarschijnlijk uh, over vier, vijf jaar niet meer bestaan. Goed, Dankjewel, André Meijnemer. Nog een miljardenkwestie. Want er komt een uh, dat, parlementaire enquête naar de Vira. Maar de bouwer van de trein geeft vandaag tekst en uitleg. Mayno Remmers uh, kijkt daar alvast een beetje op vooruit. En dat doet hij in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kijk, en dan kolen erin, water. Ja, en dan, en dan reed hij wel. Die reed absoluut. Als de stoom was, de stoomspanning was goed... dan kon de lok rijden. Waar staan we op, Peter Paul de Winter? We staan op uh, locomotief nummer 13. Oh, dat is een hele oude. Ongeluksgetal. Ja, nou op zich voor deze niet hoor. De, uh, wel uit de serie. Uh, de lok nummer 8 is, uh, is destijds uh, ontploft in Harlingen. Wanneer was dat? Nou, dat is uh, lang geleden, in 1800. Uh, de, het jaartal weet ik niet precies. Nee, maar... maar het zal niet tot een parlementaire enquête hebben geleid. Want die komt er nu wel. Maarten Stijnbrus hoogleraar aan regeltechniek aan de TU in Eindhoven... Wat moet er aan bod komen bij die parlementaire enquête? Ik denk dat er vooral moet worden gekeken naar het hele proces vanaf het begin... en uh, wanneer wie welke beslissing heeft genomen... en uh, welke stukken daar wel of niet bij openbaar zijn gemaakt. Ja. Wat ik me niet kan voorstellen, als je nu hoort accu's in brand en zo... dat zijn toch basic ontwerpfouten? Ja, dus kijk, dit soort aanbestedingen moeten gedaan worden volgens de Europese regelgeving. En de vraag is dus of de specificaties inderdaad voldoende nauwkeurig zijn omschreven. Zodanig dat inderdaad uh, gewoon precies een fabrikant weet waar hij zich aan moet houden. Uh, en dat niet de kostprijs uiteindelijk bepalend is om, uh, om een keuze te maken. Ja. Maar dat de kwaliteit bovenop staat. En ja, dat is hier denk ik... Uh, toch niet helemaal goed gelopen. Maar je gaat toch ook bijvoorbeeld als je uh, uh, zo'n ding bestelt tussendoor kijken... Je, je krijgt de tekening toch waarschijnlijk binnen en dan zie je toch al dat het niet goed is? Ja, dus dat is een van de aspecten die moet worden uitgezocht. Er is dus uh, midden uh, uh, jaren 2000 is er al een rapport geweest van een uh, parlementaire onderzoekscommissie. En dat heeft de daglicht niet, uh, niet gezien. En ik zou heel benieuwd zijn wat daarin staat. Ja. Verbazingwekkend, eigenlijk allemaal. Als je dat dan ziet, we zijn hier tussen het, het oude materieel, de oude stoptreinen van vroeger, de jaren 50, jaren 60 materieel. Er is, er is nooit een, een trein geweest, ook het spul wat in Nederland is gebouwd, wat, wat zo'n geschiedenis heeft gehad, dat het nooit kilometers heeft gevreten. Het materieel wat hier allemaal staat, wat wij in de collectie hebben, dat heeft allemaal gewoon goed gewerkt, goed gereden, jarenlang betrouwbaar op het spoor geweest. En uiteindelijk eh, na bewezen diensten na 30, 40 jaar. Eh, terzijde gesteld, maar gewoon slijtage en ouderdom. Ik moet hem stellen natuurlijk, die vraag. Zou u er eentje willen hebben, de Vira, de trein die het nooit heeft gedaan? De Vira, dat levert voor mij een heel praktisch probleem op. De trein is zo oh, lang... Dat bent u niet de enige, ja. Nee, nee, maar begrijp me goed, de trein is te lang. Hij past niet in het museum. Ach, ik moet een buitenstukje eraf halen. Ja, maar dan ziet hij niet meer uit als een trein. U wilt hem alleen compleet hebben. Nou, dan is, dat is het beeld. Als ik iets... Afhaal, dan krijg je een incomplete trein en dan klopt het beeld niet. En ook voor onze bezoekers vinden dat niet in orde. Dan, dan, dan hebben ze niet het idee dat ze echt naar een trein staan te kijken. Ja, als je dit nou ziet, we staan hier op een oude stoomlocomotief. ja, het is flauw om het met elkaar te... je kunt het niet meer vergelijken met maar dit was gewoon spartaans. Niet eens een dak boven je hoofd, ik zie niet eens een stoel voor een machinist. Nee, zeker, dat klopt. Men was vroeger, de directies waren bang dat de machinist in slaap zou vallen... als hij op de stoel ging zitten. Daarom moest hij gewoon blijven staan. Geen comfort... Dat was ook allemaal niet nodig. Hij moest gewoon zijn werk doen en daar werd hij voor betaald. En, en het is hele mooie klassieke werktuigbouwkunde. Kom daar nog maar eens om, precies. <laughs> en het reed altijd, maar nog in Utrecht. De bodemplaten bleven erop zitten. Vier minuten voor half negen over bodemplaten gesproken. Straks praten we verder over de NS. Over het zware verlies van de bankverzekeraar. 972 miljoen in 2012. In 2013 is er nog eens 2 miljard euro afgeschreven in de eerste drie maanden. Jaap Koelewijn, econoom en hoogleraar in ondernemingsfinanciën op Nijenrode. Zo dadelijk bij ons in de uitzending.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 Met Economy Service wordt uw Volkswagen dus bovendien gratis APK gekeurd... krijgt u twee jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa. Dit is Radio 1. E. En het is uh, half negen, tijd voor Mark Visser en het NOS Journaal. SNS heeft het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 1,6 miljard euro afgeboekt. Er werd vooral verlies geleden op de vastgoedportefeuille... heeft de bankenverzekeraar bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers. Het bedrag komt bovenop de 972 miljoen euro die vorig jaar moest worden afgeboekt. In 2011 boekt de SNS nog een winst van 87 miljoen. De stichting Alpduzès, die geld inzamelt voor kankeronderzoek, gaat de subsidievoorwaarden aanpassen. Nu zijn de eisen zo streng dat veel geld dat is opgehaald nog niet is gebruikt. Voorzitter De Waal heeft begrip voor kankeronderzoekers... die het onbegrijpelijk vinden dat er miljoenen nog niet zijn uitgekeerd. Maar het probleem ligt voor een deel ook bij hen, zegt hij. Soms kan uit een aanvraag niet worden opgemaakt wat het doel is van het onderzoek... en dan wordt er geen subsidie gegeven, zegt De Waal van Duzès. In de Turkse steden Istanbul en Ankara is tot diep in de nacht onrustig geweest... na confrontaties tussen de politie en demonstranten. In Ankara greep de politie gisteravond hard in... Met waterkanonnen en traangas werden betogers uiteengedreven, maar later kwamen veel van hen weer terug om te demonstreren. Vanwege het hoogwater kunnen op de Duitse rivieren zo'n 500 schepen niet doorvaren. Het is te gevaarlijk. Scheepvaartverkeer is onder meer gestremd op de rivier de Donau en op delen van de Rijn en de Elbe. Bij een explosie in een huis in Nieuw-Dordrecht, vlakbij Emmen, is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk woonde hij in het huis. Van het pand is niets meer over, zegt de politie. En ook het huis ernaast is door de explosie getroffen. En dat is voor ongeveer driekwart verwoest. De twee bewoners van het huis in Nieuw-Dordrecht raakten lichtgewond. En Noord- en Zuid-Korea gaan weer praten over gezamenlijke industriële projecten. Seoul heeft een aanbod van Pyongyang daarover aanvaard. Handreiking is opmerkelijk, omdat Noord-Korea zich de laatste maanden juist erg oorlogzuchtig opstelde. Verdragen met het buurland werden opgezegd en onderhandelingen over vrede stilgelegd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl In een groot deel van het land krijgen we vandaag opnieuw een fraaie lentedag. Het is zelfs bijna zomers te noemen, want de temperatuur gaat oplopen in het binnenland naar zo'n 25 graden. Op enkele plekken kan het zelfs 26 worden, vooral in het zuidoosten van het land. Maar het is niet overal even fraai. Vanochtend komen er bijvoorbeeld hier en daar wat wolkenvelden voor. Vooral in het noorden en oosten van het land, maar ook hier en daar in het westen. De zon heeft wel de overhand en de meeste wolken lossen in de loop van de ochtend op. Verder hebben we ook te maken met op sommige plaatsen lage temperaturen. Waart namelijk een stevige noordoostenwind aan zee. Die is op dit moment nog windkracht 3 tot 4. Neemt vanmiddag toe naar af en toe windkracht 5. Daardoor wordt het op de Waddeneilanden niet veel warmer dan 15 graden. Maar de Noord-Hollandse stranden worden zo'n 15 tot 18 graden. De Zuid-Hollandse stranden en de Zeeuwse stranden komen op 17 tot 20 graden uit. De zonkracht is vanmiddag 6. Dat betekent dat de huid binnen een half uur kan verbranden. Let daar dus even op. Ook morgen en zaterdag nog steeds een fraai lenteweer, flinke zonnige periode, blijft droog en de temperaturen leveren een fractie in, maar dat stelt allemaal weinig voor. Morgen temperaturen van 15 graden op de Wadden tot nog steeds lokaal 26 graden in het zuidoosten en zaterdag 15 graden op de Wadden en 23 in het zuidoosten. De bewolking neemt zaterdag geleidelijk wat toe en zondag komen er mogelijk nog meer wolken, maar regen, die kans blijft voorlopig nog klein. Hoogtepunten van de ochtendspits. Erwin de Hart bij de ANWB. Hoogtepunten zijn er wat minder dan normaal gesproken. Het is 95 kilometer en dat is lekker rustig voor een donderdagochtend. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht... Uitschieters zijn de file op de A1-Duitse grens richting Hengelo... tussen Oldenzaal en Hengelo, drie kilometer door een ongeluk. De weg is net weer vrij. Door een ongeluk staat er ook drie kilometer file op de A7... Groningen richting Heerenveen. Bij Afrit Oosterwolder. drie kilometer en de linker rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Golken. Bij Papendrecht nog vijf kilometer file na een ongeluk. De weg is weer vrij. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer is nog steeds dicht... tussen ring Alkmaar en heer Hugo Waard door een auto over de kop.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 We doppen geen gasleiding af, we controleren geen meters... maar we voorkomen wel dat al uw energie opgaat... aan de administratie van stapels benzinebonnen. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl. zakelijk. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tijd voor tennis. Op Roland Garros zijn ze gekomen tot de halve finales. Vandaag de laatste vier vrouwen in actie. Sharapova tegen Azarenka en Serena Williams tegen Sarah Irani. Eerst nog maar even terug naar gisteren kijken. Djokovic en Rafael Nadal, de potentiële winnaars van het toernooi. Jan Rolfs, goedemorgen. Goedemorgen. Hadden ze het lastig? lastig? Nou, we missen een beetje bij de mannen tot nu toe de echte thrillers. Hè. Er is te weinig spanning. Hoewel Djokovic het lastig had tegen Tommy Haas... is hij ook weer niet echt in de problemen gekomen. Het was wel een leuke wedstrijd hoor. Haas die soms prachtige enkelhandige bekken sloeg langs de lijn. En Djokovic met soms mooi verdedigend tennis... Eigenlijk was alleen de tiebreak tweede set spannend. Djokovic komt achter 4-2. Maar weet het dan toch weer rechterbrein en pakt de tiebreak tweede set. En is het eigenlijk gedaan met Haas. En ja, Marcel, Rafael Nadal tegen Stanislas Wawrinka. 6-2, 6-3, 6-1. Dat zijn oh, toch mooie zetjes? Ja, dat ging ja. Ja. Ja, makkelijk. Ja, Wawrinka, de Zwitser. Die had nog geen set van Nadal in de negen duels die ze tot nu toe speelden Gewoon, dat lukte hem gisteren ook weer niet. Ja, bij Nadal gaat het nu echt lopen. Zijn voorhand gaat lopen, daar gaat hij weer mee scoren. En uh, had het moeilijk in het begin van het toernooi. We hebben we het ook over gehad, een stroef begin. Maar zijn vorm is, is groeiende. En we krijgen dus een halve finale Nadal Djokovic. En dat is eigenlijk een beetje de finale van het toernooi. Tja. Nou, dat, dat, ja, zien, dat hadden moeten zijn. Ja, ja. -A -A, inderdaad. Ja, maar dat nou, komt wordt wel even een mooie wedstrijd. Ik zal ja. het even uitleggen, omdat uh, Jokovic als eerste is geplaatst en Nadal als derde. En dan komen ze elkaar in de halve finale tegen. Dat is het verhaal erachter. Goed, um, ik wil het met jou ook even hebben over mevrouw Sharapova. Wat ja. uh, had hij in het begin van de wedstrijd? Want ze verloor tegen Jankovic de eerste set met 6-0 door ja. 20 onnodige fouten. Dat lijkt me er verhaal. een paar te veel. Ja, ongelooflijk verhaal. Uh, dat, nou, een paar te veel, er waren er veel te veel. Het is meer dan drie per game. Ja, ze stond gewoon wanhopig slecht te spelen en verliest die eerste set met 6-0. Maar dan gaat ze zitten op dat stoeltje, parasol over erheen, want het was lekker weer. En dan zie je de concentratie in de focus en in vrouwentennis zie je toch wel vaak een omslag. En die was er ook. Kijk, Sharapova speelt alles of niets. En dan is het goed of niet goed. En in die eerste set was het niet goed. In die tweede set vallen de bal dan wel net goed. En dat is een beetje haar spel. Dus dan weet ze zich toch te herstellen in de tweede en in de derde set. Ja, dan sleept ze die partij eruit. En, en nu moet ze dus tegen Asarenka. Maar daar Assa. kan ze zich dat toch niet tegen permitteren of wel? Nee, nee. Ja. Renka, kijk, Je rekent dat af. Ja, precies. Asarenka is, is een betere speelster dan, dan Jankovic. Uh, speelt haar eerste halve finale overigens hier in Parijs. Um, uh, is ook niet zo'n liefhebber van Greffel. Gek genoeg is Sharapova dat ondanks haar titel vorig jaar ook niet echt. Maar Asarenka zal het geduld moeten opbrengen om, om de rally zo lang mogelijk te houden. En dan hopen op de fout van Sharapova. Maar bij Sharapova is en blijft het verhaal. Lukken die eerste twee klappen. Die zijn altijd dicht tegen de lijn, vol tempo. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk winnen van haar. Dat is een beetje het verhaal. Dan de anderhalve finale, zoals gezegd. Serena Williams tegen Sarah Irani. Dat kan wel heel interessant worden. Ja, Sarah Irani is de finaliste van vorig jaar. Ze zal er alles aan doen om het spel van Serena Williams te gaan ontregelen. Anders bestaat de kans echt dat ze van de, van de baan wordt geslagen door ja. Williams. Dus we zullen veel dropshots zien. Irani zal, als het kan, af en toe naar het net komen. En een scherpe hoeken maken met haar voorhand en backhand. Om Williams als het ware buiten de baan te krijgen, te laten lopen. Het zal in ieder geval een wedstrijd worden die leuk is om naar te kijken, verwacht ik. Op een zonnig... Roland Garros vanochtend in Parijs. Prachtig weer. Temperaturen in de 20 graden. Dus mooie ja. omstandigheden voor de halve finales bij de vrouwen. Dat klinkt niet onaangenaam. Jan Roels, dankjewel. En we blijven in La Douce, France. Het uh, is de grote dag natuurlijk van de Alpe d'Uzès. Vijfduizend deelnemers gaan vandaag zes keer de Nederlandse berg in Frankrijk op. Of proberen dat in ieder geval voor het goede doel. Het begon natuurlijk zeer vroeg in de ochtend. Om half vijf zaten ze op de fiets. Dames en heren, goedemorgen. Bent u er klaar voor? We kunnen het nog niet zien, maar het wordt een schitterende dag. Kijken we naar de sterren. Het wordt helemaal... We zijn ooit begonnen met 66, tweede jaar met uh, 33. En dat was anders. Toen kenden we elkaar allemaal. En nu zijn we hier met uh, 10.000. En ja, vind ik het toch altijd leuk als je aan het vertrek staat. Of ja, zo, zo noem je dat dan toch op de fiets, aan het vertrek staan. En je staat met je oude gabbers aan het vertrek. Dat is leuk, ja. En, en wat je heel duidelijk ziet, vind ik, uh, toen we ooit begonnen was het toch een beetje macho. We doen dat zes keer, heel sportief. En je ziet nu dat veel meer mensen voor het doel rijden en ook sportief bezig. Dus het is een kanteling geweest. En ik denk dat dat heel goed is. Joop en Dries, met jullie naar voren komen de echte werk gaan beginnen... Op het podium voor een gezamenlijk startschot, de man voor wie de berg geen geheimen heeft, Joop Soetermelk. Het wordt steeds groter. Ik ben een paar jaar terug geweest. Het is de derde keer dat ik hier kom. Het is, is ongelooflijk zoals het gegroeid is allemaal. En u heeft hem zelf ook nog gereden gisteren? Hè? Ik ben gisteren een keertje naar boven gegaan, we gaan straks nog een keertje naar boven. Dus ja, we maak ik nog wel weer een, weer gewoon, ja. een dag van uh, zoals het hoort. Naast zoetemelk op het podium, de man die hem in 1980 inhuldigde als toerwinnaar, oud-premier Dries van Acht. Er zijn iets van 8000, uh, uh, uh, denk ik, ja, in totaal is nu het getal geworden. En het groeit en groeit. En je begint je met bezorgdheid af te vragen hoe lang dat nog groeien kan. Ja. Nog verder groeien kan. Maar dat is dus één. Maar dat is, maar dat is niet alleen. Het is vooral de sfeer... Die er heerst tussen de mensen. Uh, hier kom je in een andere wereld terecht. De vorige keer heb ik, toen ik het gezelschap hier toesprak... deze week, deze week weer met gelijksoortige bewoordingen... gezegd, er zijn somberlingen onder ons... en soms ben ik zelf er één van... die denken, het gaat allemaal zo slecht met de wereld... er is zoveel boosheid en kwaadheid, zoveel slechtheid... wat moet het toch worden voor onze kinderen en kleinkinderen? kom je hier en dan is hier een explosie van goedheid onder en tussen mensen. En dat geeft mij weer hoop op de toekomst. Ja, mijn tijd is ongeveer af, maar voor mijn kinderen en kleinkinderen wel. En dan ook nog in een sport waar u zo van houdt? Ja, ik vind het een heerlijke sport. En dat natuurlijk is een extra vreugde voor mij. Maar het belangrijkste is wat hier gebeurt aan menslievendheid. Dat is heel bijzonder... Ik zou geen plaatsen weten waar dat in die mate waar te nemen valt. Joop, kom We beginnen te tellen vanaf 10, hè? 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left. Dat was een bijdrage van onze correspondent Ron Linker vanaf de voet van de Alp dues. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En straks hoort u Hoogleraar Economie, Jaap Koelewijn, over SNS. Ja, over water, tot aan de lippen en zo, bij SNS. Maar nu eerst naar Duitsland. Er hebben inmiddels al tienduizenden mensen hun huizen moeten verlaten... Vanwege het hoge water. Hier in Nederland vallen de gevolgen tot nu toe mee. Um, het water in de Rijn, vandaar Duitsland, zal niet meer zoveel stijgen als eerst werd gedacht. En dat is natuurlijk goed nieuws. Verslag Verslaggever Jeroen de Jager is in het uh, Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad. Jeroen, um, nou, als het goed is, wordt het dus niet meer heel erg spannend voor Nederland? Nee, het wordt helemaal niet spannend, uh, uh, denk ik. Misschien een beetje voorbij, maar... Jasper? Nee, het wordt uh, niet, uh, niet spannend. Nee, het wordt niet spannend. Uh, maar wel gevolgen natuurlijk voor Nederland. We gaan heel even kijken naar de waterstanden. Uh, 13,60 meter 60 is nu de voorspelling. Gisteren was dat nog 13,70 meter. 70, dus het is naar beneden uh, bijgesteld. Maar wel uitzonderlijk deze waterstand uh, voor deze tijd van het jaar. We gaan even naar de ranglijstjes. Uh, waar komt deze te staan, uh, Jasper Stam? Nou, als je kijkt naar de maand juni dan komt deze echt op de tweede plek te staan. Uh, alleen in 1983 was het uh, substantieel hoger. Uh, en uh, uh, dan komt deze op nummer 2. Okay. Van de eeuw? Uh, ja, vanaf 1900 okay. dat we gemeten ja, hebben. Okay. Ja. Dan gaan we even naar de hoeveelheden water kijken. Want dat, uh, nu stroomt er tussen de 5900, uh, ongeveer 5900 kub uh, per seconde door, uh, door de Rijn in, uh, bij Lobit. Wat is normaal? Nou, normaal is er ruim 2000 kuub uh, wat door uh, Lobit uh, de Rijn Met deze tijd van het jaar, dus drie keer zoveel? Met deze tijd van het jaar, dus drie keer zoveel. En in 1983, hoeveel kuub was het toen? Ja, toen zaten we richting de 10.000. Dus okay. uh, dat is echt nog wel iets anders dan, uh, dan wat we nu hebben. Ja, ja, dus uh, deze valt, deze is op de, staat op de tweede plaats, maar is aanzienlijk... Uh, geringer dan 83? Ja, 83 was echt, uh, echt uitzonderlijk. Ja, okay, nou. uh, toch even naar de gevolgen. Uh, waterschappen bijvoorbeeld. Uh, we hebben gezien dat boeren die hebben het vee weggehaald hebben van de uiterwaarden. Ik was gisteren in Arnhem. Daar moest een, een stadstrandje gesloten worden. Want dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden voor de gasten. Wat voor gevolgen gaan we zien? Nou, dit soort maatregelen zijn uitgevoerd door de waterschappen. Ja. En uh, ja, nu uh, is het gewoon wachten tot het water weer gaat wegzakken. En uh, ja, wat je dan zal zien is dat daar uh, uh, nou ja, wel troep zeg maar in de uiterwaarde ligt. En ook slip. En uh, ja, dat betekent dat daar dus wel uh, geruimd opgeruimd moet gaan worden. Ja, Dus die, die, die caravans die kunnen niet zomaar terug, daar ligt nog een heleboel rotzooi. En bovendien, het, het, het, die uitwaarden zijn drassig, dus voordat daar weer voertuigen op kunnen. Ja, dan, uh, exact. Dan uh, praat je echt wel over, uh, over nog een langere termijn, dat, dat het echt weer kan. Oké, okay, dus dit is, want die, wa die waterstand die gaat weer dalen. Uh, ik geloof maandag aanstaande is hij een meter lager dan nu ongeveer. Zit er op 12,75. Ja. Maar voordat die uitwaarden droog uh, staan, wanneer is dat? Nou, dan zit je echt wel uh, over ruim een week... dat uh, de uitwaarden weer beginnen droog te vallen. En uh, ja, uh, dan moet het nog uh, echt nog opdrogen. En uh, ja, dus voordat je echt uh, er weer op kan... dan zit je echt wel uh, nog wel een stuk verder. Ja, en in die zin zijn er wel degelijk gevolgen hier in Nederland... van die hoge waterstanden. Want ja, iedereen moet daar toch die gebruik maakt van die uitwaarden... ja, rekening mee houden. Ja, exact. Dus het is gewoon lastig. Het is overlast. Ja. En uh, ja, daar moet en rekening mee houden. Niet dramatisch, maar overloop. Nee, qua uh, risico is het, is het niet, maar het is gewoon lastig. Ja. Wordt er trouwens aan dijkbewaking gedaan? Of? Ja, er zijn wel waterschappen die bepaalde plekken uh, uh, wat inspecties uitvoeren. En dat uh, is eigenlijk gewoon uh, regulier beleid. Okay. Inspecties, dus geen bewaking, maar er wordt gewoon op, uh, met tussenpoos gekeken... naar hoe die dijken zich houden. Nou ja, hoe, de, hoe die situatie zich daar ontwikkelt. De dijken houden het wel, maar je wil gewoon wel kijken... hoe dat in de, in de praktijk gewoon nu werkt. Oké, okay. nou. Dat wat uh, de waterstanden betreft en de gevolgen voor Nederland. Het is dus vooral troep en uh, wat zij slip die zal achterblijven op die uiterwaarde. Overlast, niet meer dan dat. Kerstinformatie bij de ANWB. Erwin Het blijft redelijk rustig. Hè? Het is uh, redelijk rustig met 100 kilometer, uh, zoals verwacht. Dus, helemaal, dus uh, helemaal prima. Iedereen tevreden, behalve mensen in de file staan. Bijvoorbeeld uh, op de A7 Groningen richting Heerenveen bij Afrit Oosterwolde. 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. 9 kilometer op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen uh, Soesterberg en Knopend Hoevelaak staat die 9 kilometer file. Dat komt door een ongeluk en er is maar één rijstrook beschikbaar. Tot de worden met het NOS Radio 1-journal. Tien minuten voor negen is het. als het naar het NOS Radio 1-journaal. Nou, iets meer dan een uur geleden hebben wij u de uh, cijfers van SNS Real bekendgemaakt. Um dat was niet best. De bank die op 1 februari door de staat is gered... en genationaliseerd, winst bij de kernactiviteiten... bankieren en verzekeren, maar zoals verwacht... zware verliezen op de vastgoedportefeuille. Jaap Koelewijn, econoom en hoogleraar ondernemingsfinanciering... op Nijenrode, is bij ons. Goedemorgen. Fijn dat u er bent, meneer Koelewijn. Ja. Wat is uw eerste indruk van de resultaten? Nou, toen ik de eerste berichten hoorde, was mijn reactie... het valt mee. Of 2012, orde van grote 900 miljoen verlies. Nou, dat viel mee waar is een klein zinnetje op de hand van de jaarcijfers... waarin even gemeld wordt, amper zo, dat er nog 1,8 miljard... in het eerste kwartaal extra is afgeboekt. Zo. Dat is natuurlijk ook wel in lijn met uh, de overname... die destijds de nationalisatie plaatsvond. Want toen is er een keertje extra naar de kredietportefeuille gekeken. En toen besloot men, van, ja, die vastgoedportefeuille is zo ontzettend in waarde gedaald. Uh, als we die afboeking nu doen, dan is SNS heel zwaar in het probleem. Nou, toen is de staatssteun erin gefietst. En nu wordt tegenover die staatssteun, die extra voorziening genomen... van 1,8 miljard euro. Is er um, ruim schip gemaakt, denk u? Opgeruimd? Als je nu naar de cijfers kijkt, in 2009 stond er nog 16 miljard... aan kredieten uit bij SNS Property Finance. Dat is gedaald ondertussen naar 7,9 miljard. Dat is gehalveerd. Heel veel voorziening getroffen. Er zijn nog steeds probleemkredieten waar je mag aannemen... dat op grond van de, de onderzoeken die zijn ingesteld... door de externe taxiteurs, de accountant dat men nu redelijk goed beeld heeft van wat er speelt. Dat is geld dat niet meer terugkomt. of Een deel daarvan. Aan afboeking, afboeking niet meer daar ja. zeg je, de debiteur betaalt niet meer terug. Nou, en kijkt u met eigen ogen naar de wol in Utrecht, dat staat voor een helft leeg. Dus daar zijn geen opbrengsten, er is dus geen kaststromen. En dan moet je dus afboeken. Dat is heel erg simpel. Ja. En dus, die 1,6 miljard is dan dus begin van dit jaar nog afgeboekt. Dus dat wordt een groot verlies over 2013. Dat wordt ook al gezegd door de bestuur. Het, ja. Dat zit er natuurlijk wel in. Ja. Is het nu dan al een gezond bedrijf? Kunt u dat beoordelen? Nou ja, de SNS is jaarlang alle twee koppig monster. De, de, de bank, de verzekeraar, SNS Riaal, uh, Slitsleven, de bank... die draaien met winst. Het staat een beetje onder druk... maar dat is overal in de sector. Maar... SNS is op zich gewoon zelfstandig gezien, zou het een gezonde bank zijn. Het is echt die hele grote steenpuist van Property Finance. die is opengebarsten. En dat, dat hadden we vijf jaar geleden al aan kunnen zien komen. Nou, dat is nu aan het gebeuren, dat proces. En het is buitengewoon treurig, want daarmee is in een wezen een gezonde bank omzeep gebracht. Dat is wat de conclusie moet zijn. Ja, en je heeft het over een steenpuis. Dat brengt wel opluchting als die openknapt soms. Ja. Maar in dit geval, we lezen vanochtend in de ja. Volkskrant bijvoorbeeld... nieuwe topman Gerard van Olven... die verwacht dat de Europese Commissie, Brussel dus, SNS-Riaal... zwaar zal aanpakken. Omdat de bank al staatssteun kreeg eerder, nu opnieuw. Ja. Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor die bank, denkt u? Ja, men zal toch aandringen op op het... Verder uit elkaar trekken van het geheel. En wat er echt moet gebeuren, en dat is feit ook al aan de gang, is dat die property finance pot eruit wordt gehaald. ja En er zullen misschien dochters van de verzekeraar verkocht moeten worden. Uh, er, zullen, er zullen stukken geïntegreerd moeten worden. Ik weet het niet precies. Ik hoorde mijn collega Zweden van Wijnbergen vanmorgen zeggen. Laat SNS alsjeblieft bestaan als bank. Want in het concurrentieveld in Nederland hebben we drie grote banken, waarvan er twee door de staat beïnvloed worden, Rabobank is een zelfstandige bank. Het is voor de consument, voor de concurrentieverhouding... en vooral voor de retailconsument zou het heel goed zijn... als er een SNS zelfstandig comfort bestaan. Hmm. En SNS, de bank en de verzekeraar, zijn gewoon gezonde bedrijven. Hmm. En ik zou niet inzien waarom die op, opgedoekt zouden moeten worden. En eventjes, waarom is dat voor de consument zo belangrijk? Want dan kan er geconcurreerd worden op rentetarieven bijvoorbeeld? Ja, en, en dat is natuurlijk iets wat je... Nauwelijks meer ziet. ING en ABN AMRO mogen geen prijsleiderschap hebben. SNS natuurlijk nu ook niet. Nou, wat doet de Rabobank in reactie daarop? Waarom zouden ze ja. als overal iedereen zich rustig moet dus houden? Dus we betalen nu te veel hypotheekrente bijvoorbeeld? Hypotheek, de, rente, de rentes op hypotheken, de marges, die zijn toegenomen. Banken prijzen extra risico in. Dus die verhogen hun tarieven sowieso al vanwege de hoge risico's. Ze hebben ook moeite om geld aan te trekken. Objectiveerbaar hebben ze hogere kosten van kredieten door verliezen en rentelasten. Maar los daarvan hebben ze bovenop de extra kosten... nog een extra marge gelegd. Ja. En je ziet dat we in Duitsland dan goedkoper terecht kunnen... voor dat soort... Uh, ja, en Allianz zou dus maar... proberen de Nederlandse markt binnen te komen... Ja. maar het is de vraag of dat gaat lukken. Goed, En dan over SNS, kunt u dat inschatten? Wat wordt nou het beleid met dat bedrijf... Um, pappen en nathouden tot die markt aantrekt... En, de, en je iets met de vastgoedpoot kunt? Nou, er zijn zodanige verliezen genomen op die vastgoedpoot... dat in mijn ogen dat pap en de nathouder nu wel gestopt is. Men heeft echt de pijn genomen. Uh, alleen, ja, je ziet nu met de portefeuille... die toch over een reeks van jaren geliquideerd zou moeten worden. Uh, de bank staat ook in het jaarbericht en waren ze al langer mee bezig. En ook de verzekeraar, die, die richt zich nog meer dan in het, ver, in het verleden op, op de consumentenmarkt. En daar wil men met eenvoudige en begrijpelijke producten komen. Nou, dat is een goede zaak. Alleen op eenvoudige en begrijpelijke producten... Maak je wat minder winst. Dus SNS moet zijn uiterste best doen om gewoon minder risicovolle activiteiten te ondernemen. Maar komt dit geld ooit terug, denkt u? Wat er nu de in het geld dat, dat, Tenzij die vastgoedmarkt op korte termijn spectaculair herstelt, wat ik niet verwacht, nee. is dit een verliespost voor de staat. Goed, meneer Koelewijn, hartelijk dank. Tot ziens. analyse en uw komst naar de studio. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Tja, als we nou toch bij verliesposten zijn. De Vira. <laughs> Met de parlementaire enquête is het einde van de Vira-debakel... in Nederland namelijk nog niet in zicht. Want ook in België zoeken ze nog naar antwoorden. Maar dat is volgens Dagblad De Morgen in België niet zo makkelijk... aangezien alle verantwoordelijke naar elkaar wijzen. Zo ontkent Karel Fink dat hij schuld heeft aan het Vira-dossier... ook al was hij de CEO van de spoorwegmaatschappij en toen kon het contract in 2004 werd getekend. Fink wijst met een beschuldigende vinger naar zijn voorganger... Etienne Scoop, die tot 2002 de CEO was. Scoepen had die deal voor mij al gesloten, zegt hij tegen de krant. Ja. Goed, het veiligheidsbeleid bij het Oosterhoutse chemiebedrijf EDAL. Um, ELD, moet ik zeggen, pardon. Schoot tekort, blijkt uit het laatste inspectierapport van 25 januari. Uh, BN De Stem schrijft daarover. ELD, waar dinsdagavond een felle brandwoede is, is een zogeheten BRZO-bedrijf waarvoor strenge regels gelden. Volgens het rapport waren medewerkers onvoldoende getraind om taken te vervullen die van hen verwacht mogen worden tijdens noodsituaties. En ook werd er te vaak geen melding gemaakt van bijna incidenten. Mag ik u er even ventjes op wijzen dat onze verslaggever Hendrik Willem Hofstad gisteren al constateerde? Dat geheel tezijde. Hamed moest vluchten uit Iran. Hij werd vervolgd omdat hij christen is. Hij zocht bescherming in Nederland, maar belandde in de cel. En hij is niet de enige. Alle vluchtelingen die op Schiphol asiel aanvragen worden opgesloten. Dat twittert Vluchtelingenwerk Nederland vanochtend. De Organisatie hoopt met het aanbieden van een petitie aan staatssecretaris Steven van Justitie... dat het opsluiten van vluchtelingen stopt. Op de site kunnen mensen hun handtekeningen achterlaten... en die worden dan, die handtekeningen, op Wereldvluchtelingendag op 20 juni aangeboden aan de staatssecretaris. Nou, we zeggen het vanochtend al in de kranten. Barbara Streisand treedt vanavond op in het Amsterdamse Ziggo-dome. Remco Harms, bekend van L.A. De Voices... staat vandaag en maandag met de zangeres op het podium. Bij RTV Raymond laat hij weten hoe dat zal gaan. Er is een groot koor, er is een orkest... Uh... En uh, de grote finale zingen we samen met haar als een soort kwartet. Oh, en, en welk nummer ga je doen? Make Our Garden Grow. Dat is echt wel een beetje de stijl van uh, Barbara Streisand. Die wat oudere musicals, ja dat, is, ja, dat is heel mooi. De uiterlatingen van Halber Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD... over korten op de zorg en in de uitkeringen en toeslagen... die wekken de nodige verbazing in Den Haag kwart van de Nederlanders bezuinigt. Uh, in ieder geval gaat de zon in Nederland nog uh, voor niks op. Iedereen bezuinigt, inkomens van laag tot hoog. Het geld is op bij heel veel mensen. Het moet nu anders. Maar minder is soms ook meer. Tijd is de nieuwe luxe. Het gevoel van vrijheid, van dat je je woning kunt meenemen naar een andere plek. Nederlanders op zoek naar de nieuwe welvaart. Meer met minder. In KRO's Goedemorgen Nederland, iedere werkdag van half tien tot half elf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl.